20 oktober 2011, De klok van 9 uur gepasseerd. Dat betekent maar één ding. Zie het in de house. Zandvoor grootste voor. Hij staat weer wagenwijd open voor een dansje en een drankje. En ja, twee uur lang zie je het vanavond. En wat we gaan twee uur lang zie je het brengen? Nou, we hebben onder andere nieuwtjes, hete nieuwtjes over Luna Park in de Mazuro in Rotterdam. Natuurlijk gaan we nog eventjes kijken bij het nieuwtje van Monsters Ball. Dit weekend natuurlijk Halloween. Dus de nodige Halloween feestjes zijn overal. En ja, ik heb hier alle hete feestjes op een rij staan. Dus ook rond die klok van 10 voor 10. To zie je party kite. Natuurlijk nog meer nieuwtjes. Recognize. Een feestje met de sexy dress edition. En natuurlijk heel veel hete nieuwtjes. Hete beats. Kortom, ik zou gewoon hier lekker houden tot aan 11 uur. Ja, afgelopen week Amsterdam Dance Event was een geweldig succes Ik geloof dat uh, elke zichzelf respecterende DJ wel in Amsterdam te vinden was Als hij geen boeking had in het buitenland Dus misschien ben je geweest naar een van de feestjes uh, die Amsterdam uh, had En waarschijnlijk heb je deze plaat ook voorbij horen komen De nieuwe van Sergio Fernandez Thank you Binnenkort komt hij uit op zijn eigen platenlabel Insert Corn Recordings en wij hier, van zie je het, wij zouden natuurlijk niet achterhouden. En ja, ik zei het al, heel veel nieuwe muziek. En ik heb ze ook voor jullie meegenomen. De nieuwe van Bob St. Ja, Bob St. het is elke keer weer wat anders. Nu doet hij het samen met Colonel Rail en Mr. Shemmy. En ja, omdat het weekend is, gewoon lekker die vrolijke beats. En dat weet Bob St. als geen ander. Minot de gangsta, hier op jouw CFM stand See zie je in de house. Hou hem hier, tot aan 11 uur na na na na, na. King who I'm gonna wear, get like on the De nieuwe van Bob Sinclair samen met Colonel Rayel en Mr. Chemy. Minota gangsta. Je zult hem zeker, vast en zeker, heel vaak gaan horen op de commerciële radiostations En natuurlijk hier ook, wij zien het. Maar ja, zo'n vrolijke plaat laten wij niet in onze platentas zitten. En ja, dan is het tijd voor ook wat vrolijks. Want zaterdag 5 november keert Luna Park terug in de Masilo in Rotterdam. Zaterdag 5 november 2011 is het weer zover. Luna Park. Dit roemruchte feest uit Rotterdam zal de Maasilo compleet op zijn kop zetten met een overweldigende line-up. Vorig jaar werd het 15-jarige bestaan met groot succes gevierd aan de Maashaven. En Luna Park zal dat dit jaar nog eens dunnetjes overdoen. Met 16 jaar partyervaring gaat dit helemaal goed komen. Wie herinnert zich de feest in Imperium, Tropicana en nog? Lunapark is de afgelopen jaren nooit weg geweest uit de Havenstad. Ja, dan de line-up is een heerlijke mix van nationale top. Levende DJ-legendes, jong talent en frisse vernieuwende namen. Laten we beginnen met Erik E. en DJ Roog. Beide niet weg te denken uit de Lunapark-line-up. Samen vormen ze Housequake die al jarenlang voor schuddende dansvloeren zorgen... Ja, en Eric is een vaak geziene gast op Sensation. En Roog is wereldbekend met zijn label Hartsel. Wat hij samen met zijn broer Cracklund. Ja, dan Gregor Salto. Nou ja, zal samen met Chapelle een ver van de show verzorgen. Samen scoorden ze de hit Your Friend, die het vorige zomer erg goed deed in de clubs en de charts. 2 Clock Ron, Miss Monica, Ronald Molendijk en Marcella zijn voor de vaste Luna Park bezoeker gesneden koek. Deze kunnen op nationaal niveau, zeker in de categorie Living Legends, geplaatst worden. Zijn jullie klaar voor al dit geweld? Want dit is nog niet alles. Ook Lucian Voort zal tijdens deze editie aanwezig zijn. Hij heeft een topplaat met Candy Dilver gemaakt voor Indian Summer en is een gigantische YouTube-hit. Uit de e stall komen Shermanology, de muzikaalse familie van Nederland, en nieuw kid on the block, Jazz Von D. De Shermans, broer Andy, zus Dorothy en neefje Leon, zijn sinds 2008 bezig en inmiddels helemaal hot onder de grote DJ's. Zo zit er samenwerking aan te komen met Afrojack, Chucky en John Daalbeck. Ja, en jazz van die is ontdekt door Sunry James en Ryan Marciano en gaat ons een speer. Met sterke producties en internationale optredens gaat dit een mooie toekomst worden voor jazz. Warren Fellow zal zijn techno en housende minimal plaatjes meenemen naar de Maasilo. Ja, en dan nog even over Warren Fellow. Hij stond afgelopen zomer onder andere op Mysteryland en Extreme Outdoor en zal in december op het grootste techno-event van Nederlandse Time Warp draaien. Uiteraard kan deze persoon dus niet ontbreken. Mr. Luna Park maakt de line up zoals gewoonlijk compleet. Ja, kaarten zijn in de verkoop te verkrijgen voor 17,5 euro exclusief. En zijn te koop via tickets.lunapark.nl De organisatie heeft het recht de toegang te weigeren. Dus kom met een positieve partyinstelling en vergeet je ID zeker niet mee te nemen. Dus nog even voor je in de agenda. Zaterdag 5 november. Luna Park in de Maasilo in Rotterdam. Even de line-up snel. Irkie, Roog, Kreker, Salto, Chapelle, Warmfellow, 2 O'Clock, Ron. Miss Monica, Cheminology, Marcella, Lucian Ford. Ronald Molendijk, Jess van die en Miss Luna Park. Voor de prijs van 17,5 euro. Je kunt natuurlijk ook de kaart kopen via Paylogic. Nou ja, En het feest... Het begint om half elf en gaat door tot zeven uur in de ochtend. Wil je meer informatie? Ik kan het niet voorstellen, maar www.lunapark.nl Dan gaan we gauw door met nieuwe muziek. En nieuwe muziek die hebben we klaar samen in de vorm van Dirty South. Dirty South is samen met Toos Jussiël en Erik Hecht. Samen doen ze de track Walking Alone. Dit is See It! Natuurlijk ook via CDF en Tekst TV. Keier door die digitale eter. Joga yoga in de K9 en Sergio Fernandez Rework. Alweer zo'n goede plaats van Sergio Fernandez. Is. De openingsplaats van C.S. was natuurlijk... ...thank you. En deze Rework, ongelooflijk. De ene groovy plaats komt nog beter uit, tot zijn recht... ...als een andere banger die die uitwinkt. Ongelooflijk. En natuurlijk, hierbij zie je het natuurlijk op jouw CfM Zandvoort. En we hebben weer een nieuwtje, want ja, dit weekend... Is het natuurlijk Halloween? En ja, aanstaande zaterdag stromen de Brabantallen vol met feestdorstige partygangers voor de première van Europa's grootste Halloween festival, namelijk Monsters Ball. Verdeeld over vijf griezelige, goed geprogrammeerde areas, zullen duizenden verklede freaks de Halloween de nacht intens vieren om daarna als een zombie naar huis te strompelen. Ja, Kelvin Harris is er ook. Met Kelvin Harris heeft Monsters Ball een echte wereldster op het podium staan. Samen met Rihanna toert hij ze tegenwoordig de hele wereld over. De single die ze samen uitbrachten bestormt de laatste weken wereldwijd alle charts. In Nederland staat de track in de top 3 en in de UK al drie weken op nummer 1. Daarnaast maakt hij afgelopen donderdag ook een megasprong in de DJ Mac top 100. Ja, dan wil je natuurlijk weten. Wie zijn er nog meer? Uh, nou, dan heb ik hier de lijnen voor je. De mainstage. Om 10 uur begint La Fuente. Om 11 uur is het de beurt aan Dirtcaps. Om 12 uur vind je daar de Opposites live. Om half 1 heb je Zander Kleinenberg. Dan heb je om half 2 de Audiobullies live. Gevolgd om 2 uur met Kelvin Harris. Heb je nog niet genoeg? Nee, om half, half vier heb je de Party Squad. En de afsluiter van deze avond is om vijf uur Dr. Lectorlov met een twee uur durende set. Het wordt allemaal groot bij Ron Simpson. Dan heb je ook de Girls Love DJ's uh, Stage. Met om 10 uur begint Mirwa en David Cravel. De Creole speakers: Joshua, Yellow Yellowclaw. Dat zijn uh, Nizzle, Jim Aaschier en MC Busy. Dan heb je Valero, The Flexicon en MC Zef. Face uh, DJ Ruud, The Mighty Fools. Real El Canario, Futuring Kubik. Bassjackers, uh, Rubix. Billy the Clit en MC Busy. Die host deze hele zaal. Dan gaan we naar de Ghost House. Daar vinden we Eric en Is, Ille Beach, of Tone, de Man zonder Schaduw, Bart Skills en als afsluiter 2001. Dan hebben we ook een stage met 90s Now, Jim hier en Nissel Teaspoon Reloaded Live, 90s Now, Robin S. Die doet het ook allemaal live, de 90s Now weer. En dan tot slot The Dark Raver. Dan heb je de Klo-area met Dies en Rebus, Dubjunk, DJ Met, Joker, Gomez, Stenchman, Subscape en Nikon tot slot. Naast deze area's kun je ook langs de horrorcinema van BNN of door het Spookhuis dwalen. Het zal ook letterlijk gaan spoken in de wandelgangen, dus kijk vooral goed om je heen. Ja, dan is het ook nog eens een keertje wintertijd dit weekend. Dus ja, tijdens de nacht van 29 op 30 oktober... Gaat de wintertijd in Let op, de tijden in de timetable betreffen de oude tijden Het feest zal dus in totaal 9 uur duren Vergeet dus niet je klok een uur terug te zetten Als je buiten komt natuurlijk En houd hier dus ook rekening mee als je met het openbaar vervoer reist Zo lullig als je een uur voor niks staat te wachten ja, dan de tickets. Tickets kosten slechts 35 euro exclusief fee. En zijn te koop via Paylogic en alle primaire filialen. Zorg wel voor een leuke outfit. Want ja, dat hoort er natuurlijk wel bij. Dit is hier het met zometeen. Rond de klok van 10 voor 10. Natuurlijk zie je het enige echte partykaart. Heb je nog niet genoeg van vorige week van Amsterdam Dance Event? Nou, de feestjes deze week liegen er ook niet om. Hou me dus helemaal hier. Dan gaan we door met lekkere muziek en de lekkere muziek die komt ditmaal van Paul Strive. de track I Don't Mind. Van Zandvoort zie je het in de house, Zandvoort's Grootendans Floor. En ja, mocht je niet zo'n zin hebben in dat carnavaleske Halloween, ja dat kan natuurlijk ook, want ja, ik krijg hier gelijk mailtjes, uh, een mailtje van Marloes en Marloes zegt, ik hou helemaal niet zo uh, ervan. Nou dan heb ik hier ook nog een ander leuk feestje voor je, namelijk het feestje Recognize. Zaterdag 29 oktober is het weer tijd voor de Recognize, de Sexy Dress Edition. Nou klinkt zo goed. Heb jij het voornemen om lekker het nachtleven van Amsterdam in te gaan? Als je het vorige week nog niet hebt gedaan? Of anders gewoon nog een keer? Wil jij een onvergetelijke avond beleven op één plek waar vrouwen centraal staan? Of een avond beleven in een van de mooiste clubs van Amsterdam? Mocht dat het geval zijn? ja, Dan ben jij op zaterdag 29 oktober 2011 in Hotel Arena Amsterdam op het juiste adres. Het is op deze laatste zaterdag van de maand namelijk tijd voor Recognize, Sexy Dress Edition. Dit is tevens de release party van de official Recognize, een mixtape volume 3. Ja, een Recognize-avond is een plek waar vrouwen en mannen samensmelten in een stijlvolle omgeving. Waar het allemaal draait om vrijheid en blijheid. De organisatie roept alle dames op zich ...om vanaf uh, 11 uur s'avonds tot 4 uur s'nachts als een echte lady te laten verwennen... ...door al waar Recognize voor staat. Entertainment, zoetigheid en genot. Ja, de kenners weten het al lang. Recognize onderscheidt zich door een volwassen zout te hanteren... ...waarbij ervaren artiesten jou meenemen op een muzikale reis. Quality Latin House in the main area... ...en volwassen Urban Eclectic in de second area. Recognize weet er raad mee en laat ook... Dit keer weer zien wat jij wil horen. Ja, dan de DJ's. De DJ's Michael Mendoza, Chica Benitez... Richie Romero, Delivio Reven en Aaron Kill, Fasta, Mestless, Owen Joy, Fresh and Funky... Nene Dazil, Dwayne Franklin en Tish zullen de handen ineens slaan... om jou weer een orgasme te bezorgen die zij weer gaan niet kent. Daarnaast is host MC Lexi aanwezig om de avond op zwepend... spectaculair en compleet te maken. Ja, de pre-sale locations en tickets... Heb je dus geen zin om in de rij te staan en gewoon lekker snel naar binnen willen gaan? Haal dan bij onderstaande voorverkoperadressen je ticket. Dus dat kan via www.recognizedparty.nl of via P-Logic. Kaarten zijn ook te koop via Primera. Ja, dan kun je altijd even kijken op www.primera.nl voor de winkel bij jou in de buurt. Nou ja, ik weet dat je hier gewoon in Zandvoort zit in de Haltestraat, dus daar kun je terecht voor je kaarten. Dus wil je naar dit feest? Dan heb je nog een mazzeltje, want elke bezoeker krijgt een Recognize Mixtape Volume 3 mee naar huis gratis en voor niks. Dus wil je de kaarten kopen via p of een Primera bij jou in de buurt? Gauw door met nieuwe muziek. En dat doen we met de nieuwe plaat van Dada en Rui da Silva: en dat is de track Crazy Love. En wij draaien lekker in de Mastic Soul Remix hier op jouw Steven zo. Tot aan half uur. En hou vooral de tweede uur straks dan die klok van tien in de gaten. Want dan hebben we weer een speciale Amsterdam Dance Event Mixtape. In Well Afro Loca. En daarvoor da uh, Dada en Rui da Silva Crazy Love En ja, die oude sound Die gaat voor mij toch wel een beetje terugkomen Als ik Amsterdam Dance Event heb mogen geloven Want er zitten zoveel simpels in In al die platen die uh, de laatste week zijn uitgekomen Dat kan niet anders Als dat ze een beetje weinig inspiratie misschien hadden Ik weet het niet Ik hoop dat het niet zo is maar ja, als ze dan toch een sample doen, dan liever goed in deze plaats. Joe Goddard staat al klaar. En ja, die zie je het party guide. Zometeen. Over een paar minuutjes staat hij helemaal voor jullie klaar. Maar nu eerst, Dit geweldige trek. Joe Goddard, Futuring Valentina, Gabriel. Vele reacties vorige week op of gaat dat zo gedraaid hebben. Dus deze week doen we het gewoon nog een keertje. Hier is hij. Gabriel You broke my You're heart, my you gone too far, so far. Gabriel. Speciaal voor Marissa en vele anderen die me aanvroegen via de mail het at En ja, normaal gesproken zijn we nooit van die verzoekjes, maar mocht het zo'n goede plaats zijn als deze Daar doen we natuurlijk niet echt moeilijk over Ja, dan is het er weer tijd voor De See It Party agenda Wat hebben we vanavond op de agenda staan? Nou, het feestje Dum Dum In Club R in Amsterdam, vanaf 11 uur ben je daar welkom en het feest is 14,5 euro aan de deur, betaal je 16 euro. De line-up: Villa, Funk Jump Up, Lul, Lustige Luur, Lola en Veldsmers, Mike Mago, Freddy Jong Trouble en Mr. Fox. Dan gaan we naar het feestje La Passion in Bungalow 8 in de korte lijst, dwarsstraat nummer 14 in Amsterdam. De kaart verkopen is 10 euro exclusief V. Daar in de line-up staan: Jordan Rivera, Baramuda, Jack Ferreira, Jodie Kitsch, Chico Benitez, Bix, Edwin en Michael. Dan hebben we het feest sabbag Vanavond in de Escape in Amsterdam. Kaarten zijn 12,5 euro. En aan de door. Ja je weet het. Dan zijn het iets meer. Namelijk 16 euro. De line-up van deze avond is. D-Rashid. Tony Chacha. Delivio Reven en Aaron Kill, Sam Fox, Giancarlo. Owen Joy. Kid Q. En Mo MC. Dan gaan we naar de zaterdagavond. Dan hebben we het feestje Recognize. De Sexy Dress Edition. In Hotel Arena. Van 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Kaarten zijn 12 euro en zijn te koop via Paylogic. En de dresscode is a Sexy Dress voor de Ladies en No Caps. Ja, de line-up, je hebt hem net al gehoord. Michael Mendoza, Chica Benitez, Richie Romero, Olivia Reven en Aaron Kiel, Fasta, Fresh and Funky en and vele anderen. Het wordt gehoost door MC Lexi, wel bekend van New Jack City. En natuurlijk, uh, elke zaterdagavond is het feest in de escape met het feest Framebusters. De kaarten zijn 16 euro, ook deze avond weer. En in de line-up staat Dennis van der Geest, Raymundo, Cassie Casson, Percussion en de MC is Miss Bunty. In de Eclectic Deluxe vind je Danny Canova. Dan hebben we ook nog het stoute sprookjesbal in Club Air in Amsterdam natuurlijk. Met in de line-up Marcelo, Rulof74, Janik Robbins, DJ Prince, Bobby Morel, Trippin' Angels en vele anderen. Kaarten zijn deze avond 22,5 euro en vanaf 10 uur ben je welkom. Dan hebben we ook deze zaterdagavond Amsterdam Halloween presents The Walking Dead in de Western-Unie in Amsterdam. Dan heb je een hele grote line-up, namelijk Zombie City, dat is de 1 area met Space Girls, When Harry Met Sally en Tessie Moore, Vettero, Chicky the Hit Machine, Jasha, Boom Hensel en Disco Nova. De MC deze avond is Tigo Gernand en Vijay is Lotte Zet. Dan hebben we ook nog de Atomic Cellar in de Westerunie. Daar staat Prunk, 2001, Wouter de Moor en de MC is Sherlock. Dan hebben we ook nog in de Westerliefde staan The Hospital. Met Robert Hero, Egbert Jan Weber en Saskia Rox. Er is, geen beke of er is niks bekend over de kaarten, dus ga eventjes naar www.amsterdamhalloween.nl. Daar vind je veel meer informatie. Ook nog het feestje Billy de Kid solo in het Paard van Troje in Den Haag. Kaarten zijn slechts 12 euro exclusief en zijn te koop via je ticketscript. Maar ja, de line-up Billy de Kid met Daniel, Mabius, MC Marble en MC Lady B. Dat loopt dus weer een gezellig feestje te worden. Natuurlijk, uh, wie had het nog niet verwacht, House Craig. Deze zaterdag in de Cruise Terminal in Rotterdam. Vanaf 10 uur ben je daar welkom tot aan 5 uur in de ochtend. Kaarten zijn stevig. Namelijk 30 euro fee En aan de door 35. En wil je daarheen dan moet je snel zijn. Want ze zijn bijna uitverkocht. Kaarten zijn te koop via Logic. En ja de line-up Timo Romme. Beggy Begovic. Crack van Buren. Housequake Futuring. MC Roga met een 3 uur durende set. En tot slot René Ames. Ja, het laatste feestje van deze partykite is Passie, de driejarige uh, ju jubileumaflevering in de Maasilo in Rotterdam. Voor een House Eclectic en Urban feest. Ja, met de timetable is uh, Vice L Roses. Stefan Vilein, Michael Mendoza. Leroy Styles met een 3 uur zet. Delivio Riven en Aaron Kill. MC Sordy, Mitch Crown, Norma Soares, Diamond Spin, Dyna Superior met een 3 uur zet. Flava en Jasia. De kaarten zijn 17,5 euro deze avond. En dit was de partykuit voor deze week. Gauw door met lekkere muziek en dat doen we met We Love 90s featuring Luca Lento, Short Dick Man. Zometeen de tweede uur. Ja ja. Wat gaat er komen? Nou, we hebben zometeen de Fire beats. Hier op in de mix. Op jouw CfM Zandvoort. Hou hem dus hier lekker op jouw 106.9. 104.5. Of natuurlijk via onze livestream. www.cfmzandvoort.nl En klik hem even aan die link. Dan kun je ons overal ter wereld volgen. Oh, heb je digitale televisie? Dat kan natuurlijk ook. We zijn ook te horen in Beverwijk. No, no Kastricum. En natuurlijk Zandvoort. No, no